Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Hoho! Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de vulkaanuitbarsting op White Island bij Nieuw-Zeeland... is opgelopen naar 8. Twee van de dertig mensen die in het ziekenhuis lagen... zijn aan hun verwondingen overleden. Maandag waren er tientallen toeristen op het eiland... toen de vulkaan grote hoeveelheden as- en stoomde lucht inspuwde... Negen mensen worden vermist. De autoriteiten gaan ervan uit dat zij zijn overleden. In Niger zijn in het grensgebied met Mali zeker 70 militairen gedood. Vermoedelijk is dat het werk van jihadisten. De aanval op een legerbasis in het westen van Niger vond gisteren al plaats. Het is een gebied waar jihadisten actief zijn die banden hebben met Islamitische Staat en Al-Qaeda. De aanval komt aan de vooravond van een top in Frankrijk van president Macron met regeringsleiders uit de regio. De politie heeft in het onderzoek naar het ingestorte pand in Koevoorde geen aanwijzing gevonden voor een misdrijf. Het pand stortte zaterdag in door een explosie van binnenuit. Wat die explosie veroorzaakte is nog altijd onduidelijk. Bij de instorting van het pand raakten de eigenaar en zijn zootje van vijf gewond. Op Schiphol is zondag een koffer vol geld opengebarst op een bagageband. Een deel van het geld waaide direct weg, de rest kon worden gered. Er zat waarschijnlijk zo'n 50.000 euro in de koffer... De Albanese eigenaar van de koffer is aangehouden op verdenking van Witwassen. En ook Atletico Madrid heeft zich geplaatst... voor de achtste finales van de Champions League. De ploeg wist thuis met 2-0 te winnen van Lokomotiv Moskou... en laat Beyer-Leverkusen achter zich in groep D. Juventus wist al een plek te veroveren in de achtste finales... door hun winst in groep D. De laatste 16 ploegen in de Champions League komen uit vijf verschillende landen. Nooit eerder waren dat er zo weinig... Alleen Engelse, Spaanse, Duitse, Italiaanse en Franse ploegen... komen na de winterstop terug. Het weer. Vannacht vallen verspreid buien. De temperatuur daalt naar een graad of drie. Morgen trekken de buien weg en is het overdag droog. Het wordt een graad of zeven. In de avond wel weer buien. Dit was het NOS Journaal. Je hoeft maar even niet op te letten... en je bent net die ene persoon die in een mail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 You oh.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 Je hoort, zie je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 Je wordt zie je wens allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van elf uur. Hoho.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 Eerst checken, dan klikken. Kijk waar je moet letten op veiliginternetten.nl. Maak het ze niet te makkelijk. Je weet niet wat je hoort, zie je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 je hoort zie je het zo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 Just hold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 Oh!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 Just hold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 Je hoort, zie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 you sure.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 You BFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de vulkaanuitbarsting op White Islands bij Nieuw-Zeeland... is opgelopen naar 8. Twee van de dertig mensen die in het ziekenhuis lagen... zijn aan hun verwondingen overleden. Maandag waren er tientallen toeristen op het eiland... toen de vulkaan grote hoeveelheden as en stoom de lucht inspuwde... Negen mensen worden vermist. De autoriteiten gaan ervan uit dat zij zijn uitbarsting op White Island bij Nieuw-Zeeland is opgelopen naar acht. Twee van de dertig mensen die in het ziekenhuis lagen zijn aan hun verwondingen overleden. Maandag waren er tientallen toeristen op het eiland toen de vulkaan grote hoeveelheden as en stoom de lucht inspuwde. De bezoekers waren volledig verrast door de uitbarsting. In de buurt van de Spaanse badplaats Alicante heeft een Afrikaanse immigrant een invalide man uit zijn brandende appartement gered. Hij klom via het balkon naar binnen, gooide de bewoner over zijn schouder en klom vervolgens weer door het raam naar buiten. Na de reddingsactie was de illegaal in Spanje wonende man snel gevlogen. Een lokale journalist wist de 20-jarige immigrant op te sporen. De gemeente heeft gezegd dat het wil proberen om de immigrant... En